Kijk met het NOS Journaal. Voor de rellen na de voetbalwedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente... vorige week zitten nu twaalf verdachten vast. Op de avond zelf werden twee Utrecht-fans opgepakt... en dit weekend nog eens tien. Vanmiddag werden er vier bij het stadion Golgewaard uitgepikt... waar Utrecht tegen Feyenoord speelde. Komende week worden beelden van relschoppers... die nog niet zijn geïdentificeerd, op internet gezet. Een commissie die een opdracht van minister opstelt het politiekorps Limburg-Zuid heeft doorgelicht... heeft vernietigende kritiek op dat korps... Vooral de leiding komt er slecht af. Die zou te weinig rekening houden met de wensen van de burger. Korpschef Veldhuis zou zich hartig hebben afgevraagd... of zijn korps zich nog veel moet aantrekken van de ontevreden burger. Het rapport is uitgerekt via de regionale zender L1. Veldhuis is kwartiermaker van de nieuwe eenheid van de nationale politie... die ontstaat door samenvoeging van de twee korpsen in Limburg. In het rapport van de visitatiecommissie wordt Limburg-Zuid... een conservatief en gesloten korps genoemd. Het intellectueel vermogen is gering... ...en er wordt slecht met talent omgesprongen, schrijven de onderzoekers. De parlementsverkiezingen in Ivoorkust zijn rustig verlopen, maar de opkomst was laag. President Ouattara had gerekend op een opkomst van 30 procent. Dat wordt waarschijnlijk niet gehaald. In de dagen voor de verkiezingen kwamen in Ivoorkust vijf mensen door geweld om het leven... ...maar op de verkiezingsdag zelf zijn er geen meldingen van geweld. De partij van de verdreven president Bakbo deed niet mee... De aanhangers van Bakbo zijn er kwaad over dat de regering de vroegere president heeft uitgeleverd aan het strafhof in Den Haag. Daar staat Bakbo terecht voor het laten vermoorden, verkrachten en intimideren van Ivorianen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Het weer vanavond in het westen een beetje regen. Vannacht regent het in het hele land. Morgen eerst regen, smiddags vanuit het westen ook zon. Het wordt morgenmiddag 7 tot 9 graden. Dit was het NWIJ journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het en jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw, warmte, warmte. kerst. CFM. Dit is Kerst met CFM. met Men. nu nu inspiratie radio. Ja, lieve luisteraars, welkom terug bij uh, Inspiratie Radio. Vanavond. was gast Tony Reekhoff en zij is Medium. Um, en we gaan het nu hebben over de overgang naar het licht. Maar ik wil je nog even afkondigen. Dat is Joss Groben. was dat, met mij. En um, ja, ik moet zeggen dat dit ook wel een, uh, een ontzettende ontdekking uh, voor mij was... Ik had echt nog nooit van Jules Groban gehoord. Tot, uh, en op een gegeven moment had ik hem opstaan. En toen vroeg ik aan iemand van... Uh, hey, ken je, uh, ken je deze muziek? Ja, ja. Jules. Volgens mij is dat Joss Groban. Dus nou, het schijnt dat hij toch een stuk beroemder is dan, uh, dan ik wist. Maar uh, ik ben in ieder geval erg blij met, uh, met deze muziek. Nou, Tony. Um, we zijn gebleven bij de overgang naar het licht. En uh, we hadden daar nog even een discussie over. Van wat is dat dan? Uh, en we, gaan nu, we hebben nu afgesproken dat de overgang naar het licht... Dat is eigenlijk de overgang van hier op aarde naar... Zeg maar de andere wereld, de hemel of hoe je het dan uh, wil uh, omschrijven. Kun je daar uh, kun jij uitleggen hoe dat uh, begint? Hè? Je, je, je, je, je, stel je overlijdt ja. en stel alles gaat helemaal goed. Hè? Oh, dus ja. je, je overlijdt niet heel plotseling en je hebt ook niet heel veel trauma's enzovoort. Dus laat maar zeggen een kort ziek, uh, ziektebed en je hebt een prettig leven gehad en, uh, enzovoort. Ja. Hoe, hoe gaat het dat vanaf dat moment? Uh, vanaf dat moment reist de ziel dus alle ervaringen en het bewustzijn... Uh, reist af en uh, dat reizen is eigenlijk ook weer een verschuiving in trillingsveld. Hier op aarde hebben we bepaalde trillingswaarden en op het moment dat we die loslaten, dan zijn we overleden. En dan gaan we in een ander trillingsveld gaan wij verder. En als het overlijden in het leven, alles is in orde, alles is oké, okay, dan ja, ga je eigenlijk gelijk door naar een hoog trillingsveld. Wat wij dus ervaren als de hemel. En dan, word je daar, dan, dan kom je bekenden tegen, je komt familie tegen, herinneringen die oké okay waren, kom je allemaal nog even langs en dan wordt het gewoon een prachtige reis. En dan kom je op een licht plek terecht waar je dus keuzes hebt van wat ga ik nu doen, wat wil ik nu doen. Dus de eerste ziel waar we het over hadden die moest nog allerlei inzichten krijgen en daarna mag die keuzes maken. En als alles oké okay is gegaan hier op aarde, dan kom je gelijk in dat level terecht, in dat veld terecht, waar je die keuzevrijheid hebt. En ook daar kun je weer verder groeien. Groei is er altijd. Maar ik heb me altijd laten vertellen dat als je overlijdt dat er op een gegeven moment uh, je iemand echt werkelijk komt ophalen. Klopt, ja. ja. Hoe zit dat? Uh, de zielen aan de andere zijde. Die kunnen zich uh, ja, verlagen in trillingsveld Vind ik nooit zo'n prettig woord Maar dat is wel wat ze doen En daardoor worden ze zichtbaarder de, Dan verdicht hun energie En dan zijn ze dus zichtbaar Dus de mensen die overlijden Dat kun je vaak al zien Vlak voor ze overlijden Kijken ze een beetje in het niets Maar zien heel veel hmm. En zeggen dan ook vaak Goh ik zie mijn broer staan Of mijn moeder of, uh, En dan, dan is dus de vraag van Goh wil je daar naartoe Ja nou ga maar je mag je reis gaan maken. En er staat niet alleen een moeder. Er staan een heel veld van mensen te wachten. Zoals wij hier op aarde onze geleidegidsen hebben. Op het moment dat we overlijden zijn die gidsen ook daar. Die staan ook op ons te wachten. Dus op het moment dat je overlijdt zie je al die mensen. Al die, al die mensen. Familieleden, ja. gidsen enzovoort. Ja, ja. Er zijn er altijd een paar prominenten die zich heel duidelijk laten zien. En ook hoorbaar zijn vaak. En uh, dan weet je dus, dat zijn een soort richtingsaanwijzers. Dan weet je als ziel, oh ik moet die kant op. En dan ga je dus terug naar je ouders of terug naar je broer. En die, die is al in dat trillingsveld. Dus het is een soort deur die opengedaan wordt. Van hier moet je zijn. Kom maar, je bent welkom. Ja. En maar, dat is gewoon heel warm en prettig. Maar Heer, zie je helemaal? dan alleen de zielen van uh, de overledenen al? Of zie je dan nog, ik bedoel een ziel is een ziel. Of het nou in een aards lichaam zit of al ja. overgegaan en is. Het moment dat je overlijdt, zie je, je alleen je die dode zielen? zielen? Nee, op het moment dat je overlijdt, dan is je aandacht niet meer hier op het aardse gericht, maar op het hogere. En dan zie je de zielen die al overleden zijn binnen jouw familiekring. Oké, okay, maar niet de zielen nog die op aarde zijn. Dus het is niet en en. Nee, die laat je achter. Die, nee, laat, je nee. achter. die, die laat je Die achter. zitten eigenlijk gevangen in hun lichaam. Ja, de aardse ja. zielen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, die zitten nog ja. in hun lichaam. Okay. Ja. En het is dus wel, zodra je aan de andere kant bent, dan kun je weer terugkijken naar de aarde en dan zie je ze weer. Maar op het moment van overlijden is de blik naar de aarde versluierd, want anders zou je niet weg kunnen gaan. Ik snap dat. Een... Welke moeder laat zijn zoon op aarde achter, weet je? Dat, dat, oh ja. Welke vader laat zijn zoon achter, Dan kan je niet weggaan. Okay. Dus die blik wordt even versluierd en de aandacht gaat compleet naar hierna. En ja, daar wil je, dat is zo mooi, Daar is zoveel liefde, daar word je naartoe gezogen als het ware. Mooi dat je zegt versluierd, omdat dus ja. eh, rond eh, Allerzielen Allerheiligen, wat we net ja. achter de rug hebben, dan is die sluier op zijn dunst, hè? Ja. Ja, 2 november. Ja, vandaar ja. dat ze dus ook alle zielen op die datum gepland hebben. Dat Precies. is flink over nagedacht. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ja, dat zijn hele oude wijsheden die, ja. die daarachter zitten. Ja, Dank ja, je wel. Maar het is ook een soort tunnel dus. Want ja. ze hebben het toch al ja. altijd over een tunnel? Ja, je ervaart het, het, het als een tunnel licht. van licht. Ja. Je ervaart het echt als een tunnel van licht. En ja, het, het is hetzelfde. Ga maar door, uh, door Amsterdam, door de Koentunnel heen. Je wil er doorheen. Je wil weer terug naar het licht. Je wil ja. uit die tunnel vandaan. Ja. Dus ja, net als een kind die geboren wordt, die moet ook door zijn tunnel heen. En die wil ook naar het licht. Ja. Dat is onze grootste wens, zolang we leven. En ook als we doodgaan. gaan. Prima, en dan kom je daar aan bij het licht ja. en dan? Ja. Als je aankomt bij het licht, dan staan er dus bekenden op jou te wachten. Dan word je welkom geheten en er wordt een soort feestje voor je gemaakt. En dan is het allemaal oké okay en gezellig. En afhankelijk van wat je mee hebt gemaakt, kom je dan, wat ik noem, in een soort rustkamer terecht. Waar je even op, uh, ja, op adem kunt komen, waar je even helemaal kunt herstellen en, en anticiperen. En weer weten van, hé, hey, nu ben ik hier, nu ga ik hier verder. En op het moment dat je dat weer volledig bewust bent, zegt van, nou, het is wel goed. He? Ik bedoel, als je op vakantie bent geweest, kun je ook moe terugkomen. En als je geleefd hebt en ja, dan kom je eigenlijk terug en dan ben je ook moe, dan mag je even bijkomen en als dat allemaal in orde is, dan gaan ze opnieuw met jou om de tafel zitten van joh, hoe is je leven geweest, wat zou je nog willen, wat heb je geleerd, wat wil je nog leren, wil je nog terug, je kan terug kiezen of je weer terug wil gaan leven op dat moment. Of wil je nog een tijdje bij ons blijven? Dat zijn allemaal mogelijkheden. Doe je dat je dan weer in je lichaam ingaat en je weer je weer verder opnieuw op gaat opnieuw geboren. Ja, opnieuw geboren. Okay. Je kan kiezen om opnieuw geboren te worden. Maar je kan ook zeggen, nee, ik blijf nog even een tijdje hier. Ik wil nog niet geboren worden. Want ik wil uh, mijn zoon of de buurman of wie dan ook die goed is geweest in mijn leven, die wil ik als geleidegids nog even bijstaan. Hmm. En misschien zeg je wel, nou, ik vind zelf dat ik niet zo netjes ben geweest bij die en die. Daar heb ik wat steken laten vallen. Daar wil ik hem graag bij helpen. Dus dan kom je ook als gids weer terug. Dus uh, de dolende zielen, die worden bewust. En die moeten eigenlijk terug om dingen te herstellen. En als alles helemaal oké okay is geweest, dan heb je een keuze van ga, ik wil graag terug om mensen te helpen. Maar mensen helpen is altijd leuk, hè. Of je nou hier bent of daar bent. Mm hier -hmm. uh... zijn het de dolende zielen, die gaan wel ja. door die tunnel naar het licht. En daarna gaan ze pas terug naar de aarde. Ja. Dus iedereen die overlijdt gaat eerst... Ze gaan allemaal door die tunnel. Door die tunnel, ja, naar de licht. maar de uitgang is anders. De ervaring van de uitgang is anders. Maar aan het einde van die tunnel komen die dolende zielen weer plop op aarde terug. Die, nee, aan het einde van die tunnel worden die dolende zielen eerst uh, bewust gemaakt. Mm -hmm. uh, en dan kunnen ze dus terugkomen naar aarde om dingen op te lossen. En de, de zielen waar we het net over hadden, die is door een trauma... Overlijden en niet bewust zijn dat ze overleden zijn die, die zien die tunnel van licht niet oké, okay, ja en dat is dus degene die wij kunnen helpen dat wij zeggen, we brengen ze naar het licht je brengt ze niet echt naar het licht maar je maakt ze bewust van die tunnel van licht van ga daar maar doorheen Ja. ja, ja prima Oké, okay, um, nou stel dat het allemaal goed gaat, en ja. uh, dus dan kom je in het licht en dan heb je dus een keuze van, uh, nou ik ga ik kom tot rust ja. een tijdje en dan uh, kan je op een gegeven moment weer besluiten om te incarneren, maar dat gaat voor mij wel heel snel, ja. uh, want ja. voor mij zit er nog een heel verhaal ja, tussen. Ja, er zit nog een heel verhaal tussen, zeker weten. Kun je, kun je daar nog wat zeker over zeggen? Weten. Ja, uh, nou over het algemeen, als je overleden bent, blijf je een hele tijd aan de andere zijde omdat je uh, ja, toch zegt, van, joh, er is nog familie, die wil je nog welkom heten, die wil je nog helpen als hun overlijden. Er zijn nog allerlei dingen die je je bewust wil worden, die je af wil maken. Dus je hebt het daar nog erg druk. En sowieso krijgt iedereen die overleden is op een gegeven moment een taak. Een van de taken kan zijn dat je bijvoorbeeld de kinderen daar ontvangt die boven komen. Want die rustkamer waar ik het net over had, ook daar is personeel in nodig. Dus dan kun je de taak krijgen van, goh, ik, ik heb op aarde heel veel met kinderen gedaan en dat wil ik graag hier ook doen. En dan kun je de taak krijgen om de kinderen op te vangen. En je krijgt daar allemaal dus je taak ook. Uh, en ja, het is ook daar een leerschool van bewustzijn. En dat, ja, dat kun je volhouden zolang als dat jij wil. Je kunt zeggen, nou, ik wil hier tien jaar zitten, ik wil hier dertig jaar zitten. Over het algemeen wordt er wel op een gegeven moment gesproken... ...van, goh, zou je niet weer eens teruggaan naar de aarde? Want ze hebben je daar nodig en jij hebt dat nog liggen wat je graag wil ervaren en mee wil maken. En sommige dingen kun je nou eenmaal alleen maar meemaken als je op de aarde bent. Weet je, aan de andere zijde is geen ziekte. Mm -hmm. Dus als jij moet ervaren hoe het is om ziekte te zijn, om, om ziek te worden... ...dan zul je toch echt naar de aarde moeten... Als jij zegt van ja, ik wil op aarde nog heel graag een prachtige kerk bouwen. Dan zou je toch echt moeten incarneren in het lichaam om die kerk te bouwen. Mm -hmm. die, uh, en daar, ja, tegenover alles wat je moet doen, staan ook altijd dingen die je mag doen. En tegen alles wat je moet geven, staat ook heel veel wat je mag ontvangen. Dus opnieuw geboren worden, daar zitten grote voordelen aan. Zo ook aan het overlijden, daar kunnen ook weer hele ja, voordelen aan zitten. Omdat je dan ook weer in bewustzijnslagen verder mag. ...zonder de last van het lichaam. Ja. Oké, okay, dus... Um, ...je overlijdt, je gaat door de tunnel... ...je komt in het licht... Uh, ja. ...je kunt op een gegeven moment een uh, beslissing nemen... Van, uh, nou ik wil wel een. Uh, nee, of je krijgt een taak, iedereen krijgt een taak, zeg ja. je. En dan is het afhankelijk van. Uh, nou, hoe lang je dat dan doet. Of je op een gegeven moment weer teruggaat naar, uh, naar de aarde, hè, zoals incarnatie. Maar die, die periode dat je dus die taak krijgt, zoals jij dat uh, zegt. Ja. daar zitten toch nog heel veel stadia in. Ja. Uh, kun, kun je daar nog iets over zeggen? Ja, de, de, de reis. Uh, naar uiteindelijk de plek waar je blijft die bestaat uit verschillende levels mm -hmm. en uh, dan kom je in het verhaal van de dreamwalker terecht mm -hmm. uh, als je overlijdt dan gaat je hele leven aan je voorbij en dat zit in verschillende levels dat is de bekende film dat is de, bekende, dat is de bekende film ja. Ja. en je kunt dus kiezen om een tijdje in een, een deel van die film uh, zie je het eigenlijk maar ook als, als delen van een boek om te zeggen nou ik blijf in deze episode blijf ik even en okay. daar zitten bepaalde vrienden die je uit die periode kent, die kan je daar tegenkomen. En dan kun je zeggen, ja ik voel me hier prima, ik blijf hier een periode. En dan doe je daar je ding. En daar doe je je taak en, en je lesjes en alles wat je mee moet maken. En dan kan je op een gegeven moment zeggen, nou het is eigenlijk wel klaar, ik wil weer een level verder. Ik wil toch weer verder door mijn levensboek heen. Ik wil verder door dat bewustzijn heen. En zo, zo ga je net zo lang door, en dat zijn over het algemeen zeven lagen tot je aankomt wat wij noemen de lijn. Hmm. En dan heb je alles... ja heb je voldoende achterom gekeken in je eigen leven. En alles doorlopen en doorwerkt en bewust gekregen. En dat je zegt, nee, ja, ik, ik weet het nu, het is oké. Okay. En dan kun je weer nieuwe ervaringen gaan vragen. En hmm. dat is vaak het moment dat mensen zeggen... Van, ja, ik ga weer opnieuw geboren worden. Want er liggen nog wat stukken wat ik wil ervaren. Of mensen die zeggen, nee, ik, ik wil toch eigenlijk wel hier blijven. Maar dat gaat altijd in overleg... Met de groep die daarboven ook weer jouw zielengroep is. We hebben hier op aarde een zielengroep waarbij we horen. Mm -hmm. Die heb je boven ook. Dat is dezelfde toch? Ja, over het algemeen wel. Er zitten wel wat verschillen in. Mensen kunnen verschuiven van zielengroep naar zielengroep. Mm -hmm. Er zijn ook mensen die in twee groepen zitten. Hè? Zoals we als hier twee verdienenkringen kringen mm -hmm. kunnen hebben. Dus het is echt zo boven, zo beneden. Ja. Maar boven gaat het altijd vanuit liefde. Altijd in overleg. Mm -hmm. En hier beneden moeten wij dingen. En daarboven mogen we dingen. Er ze dus ook niet aan het werk gezet. Maar er wordt gewoon ja, gekeken van wat zou je het beste kunnen doen en willen doen. Maar wat bedoel je met beneden moeten we dingen? Nou hier op aarde moeten we dingen. Als mens in, in als het geïncarneerd bedoel je? als, ja, in, in... als je in het vlees geïncarneerd bent. Als je dus een lijf hebt, een lichaam en hier leeft. Dan moeten wij dingen. Wat bedoel je? Doe je eten nou, of... en ademen? Eten. Dat soort dingen. Ja, we moeten eten. Dus we okay. moeten geld verdienen. We moeten een huis hebben. We moeten ons beschermen. Hè? Uh, we moeten een sociale kring hebben. Anders zijn we niet gelukkig. Dus heel veel dingen moeten nu. Maar dat zijn ook keuzes natuurlijk. Ja, maar heel veel dingen moeten wel om hier gelukkig te zijn en om verder te komen. Ja. En uh, dat, dat is best een pittig pakketje. Mm -hmm. En als je aan de andere kant bent, valt heel veel van dat pakket weg. Je hoeft daar in principe niet te eten om gezond te blijven, want je hebt geen lichaam meer. Nee. Weet je, de ziekte, dat, dat bestaat niet aan de andere kant. Er bestaat echt alleen maar bewustzijn en, en gevoel. Nee, uh, en hoe dichter ze bij de aarde zitten, dus hoe lager het trillingsveld, dan is er ook nog emotie. Ik channel heel vaak mensen die nog heel veel emotie in zich hebben. En zitten ze hoger in de lagen na hun overlijden, dan voel je de emotie niet meer. Dan is er veel meer gevoel en veel meer liefde. Dat mm, lijkt me heerlijk. Ja. Hey, we gaan weer even naar muziek. Want uh, nou, het is... Dus, uh... Best wel pittig nog steeds. Ja. Uh, dit is het enige nummer wat uh, Rob heeft uitgenodigd. Die hier vanavond, uh, of uitgekozen die vanavond hier niet is. En dat is Jamie Cullum met Mindtrack. En uh, Rob, uh, ik wens je een hele fijne avond. En geniet van je rust. opportunity to get your baby stay with me never thought to try. En welkom terug bij uh, Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Tony Rekenhoff en Zij is een medium. En uh, nou, we gaan het in dit blok hebben over uh, het overlijden zelf. Um, maar ik wil echt nog even het telefoonnummer noemen. Mocht u toch nog een uh, vraag hebben of, uh, of iets anders willen zeggen hier in de uitzending. Dat is 023 57 30 393. Dus 5730393. En hey Tony, wil jij ook nog even je nummer uh, doorgeven. Dat uh, voor een stukje nazorg als Mensen jou willen bellen. Ja, mijn telefoonnummer is 06 42 617 945. Dus 06... 42617945. Oké, okay, dankjewel. Dus, Nogmaals, het is uh, 4 december vandaag. Dus het telefoonnummer van de studio is uh, alleen vandaag, 4 december, geldig. Ja. En dat van Tony, blijvend voor steeds. Nou, Tony, um, wat we nu hebben besproken tot nu toe. is uh, mensen gaan dood. Ik probeer het even samen te vatten: ja. mensen gaan dood. Ze besluiten of hier te blijven. of, uh, of door naar het licht te gaan. Als ze hier blijven dan uh, moeten ze een bepaalde inzichten krijgen tot ze zover zijn dat ze toch alsnog naar het licht gaan. Al dan niet geholpen door een medium. Als je dan op een gegeven moment door die tunnel en naar het licht gaat, dan krijg je een soort film te zien van je leven. Je kunt dat vrij snel zien of je kunt daarin blijven hangen door nog bepaalde ervaringen te, te krijgen. En dan ga je op een gegeven moment daarna weer verder met die tunnel. Je hebt het ook nog gehad over zeven niveaus. Je gaat zeven niveaus door. En op een gegeven moment als je dan al die niveaus hebt gehad, dan ben je klaar als het ware voor dat moment. En dan kun je besluiten van nou, ga ik hier nog wat anders doen? Of ga ik bijvoorbeeld weer incarneren en ga ik met mijn volgend leven ja. Dat is een ja. beetje waar we het nu over gehad hebben. Hè? Ja, dan wil ik even twee, twee ja? puntjes maken. Uh, op aarde blijven, zoals je zei na je overlijden, dat is dus niet altijd een keuze, dat overkomt zielen. Uh, en die zeven lagen, die kun je doorleven na je overlijden. Dat je zegt, ik blijf hier, ik ga die lagen door. Maar reïncarnatie is daar ook heel erg goed in. Je komt bijvoorbeeld na een aantal levens en bewustzijn in de derde laag terecht. Weer een aantal levens verder. Dan spring je al gelijk naar de zevende laag. Dus er zijn verschillende manieren om dat proces te doorleven. Ja, dus je hoeft niet meteen bij de... bij de de de dezelfde keer dat je geïncarneerd bent weer naar die tweede of die derde laag. Maar sommigen gaan meteen al Dan ga je gelijk van de laag verder, dat zou kunnen, ja. ja. Oké, okay, prima. Ja, en, um, tijdens de muziek had je zoiets van, nou, dan, waar gaan we het nu over hebben? Um, en jij vond het eigenlijk heel erg belangrijk om het nog even over het overlijden zelf te hebben. Want ja. daar kunnen de mensen hier, de luisteraars, dat is gewoon heel erg in het hier en nu, kunnen daar heel veel uh, voordelen uit halen als ze snappen wat precies het stervensproces uh, inhoudt. Ja, ja. Dat, uh, dat vind ik een belangrijk stuk om het nog te benoemen. Ja, en... Um, dan is het misschien even goed om dat stervensproces even in te kaderen. Want ik neem aan dat je het niet hebt over plotselinge verkeersongevallen. Nee. Maar je hebt het echt over ziekbedden, ziektebedden. Een ziekbed of door ouderdom dat je voelt van nou het einde gaat nu echt wel naderen. Dan begint er al een bewustzijnsverschuiving te komen. En mede daardoor dus ook uh, ja, inzichten... En, en, en uh, behoefte om nog dingen op te ruimen en in orde te maken. En dat kan zorgen dat je een zwaarder of lichter stervensproces hebt. Afhankelijk van, uh, ja, stel dat je een dochter hebt in het buitenland, en uh, al 30 jaar niet gezien. waarvan je nog steeds zegt: van joh, daar moet ik nog eens uh, iets mee uitpraten. dan is de wens dat die dochter op tijd komt gewoon zo sterk. dat het kan zijn dat het overlijden, uh, het proces van overlijden, gewoon gestrekt wordt. En het lijden dus langer duurt totdat die dochter er is en het probleem is opgelost. En dat zie je dan ook vaak gebeuren, dat er iets is, een issue, waardoor iemand maar zo'n aantal dagen in een soort van coma kan liggen voordat ze echt overgaan. En uh, dat vind ik op zich wel een mooi verhaal. Ik heb dat letterlijk meegemaakt met iemand. Die lag drie dagen ook in coma. Daar werd ik bijgeroepen als medium, van joh, het, uh, het, het staat zo stil. En de kinderen hadden wel de wens van, goh, moeder is klaar, ze zou mogen overlijden wat ons betreft. En toen zeg ik, nou dan is moeder nog niet klaar, dus ik kom. En ik voelde inderdaad dat er nog een issue was. Dus ik mocht, de vrouw ook al lag ze in coma, mocht ik channelen. Ik mocht dus horen van haar wat er aan de hand was. Dus je kon wel contact met de ziel hebben? Ik kon contact met de ziel maken. En toen zei ze, nou ja, er was nog een issue rondom een dochtertje van haar. En ik zeg nou, dit en dit is het probleem. Tegen haar nog levende dochters, want het ging om een dochtertje die overleden was. En tegen haar nog levende dochters kon ik dus zeggen, goh, moeder zit hier en hier nog mee. Nou, zei een van de dochters, dat is nu opgelost. We weten het nu, ze zijn eraan gaan werken. En ik loop de kamer uit en ik was nog geen tien meter in de gang. Of er werd al geroepen, moeder is overleden. Hmm. En dat vind ik dan wel hele bijzondere momenten. En ik zie het ook, uh, je ziet het ook vaak gebeuren, hè, dat een overlijden gepaard gaat, dat er niemand bij is. Hè? Soms wachten ze op een persoon, die willen ze dan nog even zien. Mm. En soms zeg je van nou, we zitten 24 uur te waken, je loopt even naar het toilet en het is weg. Ja. Uh, omdat ook degene die gaat overlijden, die moet los kunnen koppelen. En ja. in dat proces van loskoppelen, daar kunnen wij als omgeving nog heel veel aan doen. Oké, okay, wat, wat zouden we nu kunnen doen om dat te bespoedigen... zodat mensen dus wat makkelijker over kunnen gaan... Nou, het belangrijkste is, als er issues zijn, ook in het dagelijks bestaan, spreek ze uit. Spaar ze niet op. Stop ze niet in een donker zakje ergens weg van, nou, dat komt misschien wel een keer. Spreek ze uit. Blijf open en eerlijk tegenover Maar dat, dat geldt voor het gewone leven, het in relaties met leven, kinderen, ja. Ja. alles. Ja. Spa, spaar het niet op tot het moment van overlijden. Want dan, dan voel je de ballast uh, des te duidelijker. Mm. En dat maakt het moeilijker om over te gaan. Dus spaar het niet op. Een ander ding is dat er rondom het overlijden heel veel rust uh, moet zijn. Mm -hmm. Zodat de sfeer helemaal goed gepakt kan worden, het trillingsveld overgezet kan worden. En mochten er dan nog issues boven water komen, dat ze ook er mogen zijn. Mm -hmm. uh, weet je, pak elkaar dan ook vast. Weet je. Ga naast je moeder zitten en hou die hand vast. En laat haar de liefde voelen die je eigenlijk in je hebt en niet de boosheid. Mm -hmm. Dat helpt allemaal. En je kunt dus door sfeer te scheppen heel veel bereiken waardoor er al ontspanning komt en de overledene voelt van oh het is wel een issue maar het kan nog opgelost worden ook na de dood het is in orde en dan kunnen ze ontspannen hmm. en ja dingen uitspreken op het laatste moment als jij weet als, als dochter of als zoon goh mijn vader of moeder zit hier of hier nog mee maak het desnoods bespreekbaar spreek uit van goh pap sorry dat we het niet uit hebben kunnen vechten in dit leven maar het is oké okay, je mag gaan en dan dan geef je de ander ook al toestemming. Mm. Dus er is, er is heel veel rondom uh, ja, te doen nog om dingen goed te kunnen krijgen en op te kunnen lossen. Ja, en over wat voor tijdsbestek hebben we het dan gemiddeld genomen? Dat is vaak maar een paar dagen. Een paar dagen? Ja, je merkt vaak uh, zo'n zo transformatieproces wat overlijden is, dat daar al heel veel in gebeurt in, die af, in de laatste maanden. Vaak al als iemand een lang ziekbed heeft. Die geeft het dan vaak ook wel aan, hè? van ik zou dit nog willen of dat nog willen. Uh, soms zeggen ze helemaal niets, maar dan komt het er in die laatste dagen wel weer uit. Dan voel je toch, er zijn bepaalde spanningsvelden. En... Wat mij altijd opvalt, dat de omgeving vaak wel weet wat er speelt en in machteloosheid zitten van joh we kunnen het niet oplossen en dat hoeft ook niet, je hoeft het niet op te lossen als je het erkent, zo van dit is de issue, als je het erkent dan is het vaak al voldoende want dan weet die overledene, die gaat overlijden dus van oké okay, het is erkend, het mag bestaan, het is helder en dan kunnen ze loskoppelen. Oké, okay, dus dat is mooi dat je zegt dat, dat, dat de problemen hoeven niet opgelost te worden. Maar als ze maar bespreekbaar worden gemaakt, dan is dat eigenlijk uh, voor een overleden, in ieder geval die iemand die gaat overlijden, overlijden genoeg. Ja, precies. Dat is mooi. Ik heb ook gehoord dat, uh, ja gehoord, ervaren, hoe, heet, hoe zeg je dat, dat uh, het ook heel lastig is voor iemand die uh, wil over, uh, overlijden. Uh, als de familie en vrienden zo iemand niet willen loslaten. Klopt, oh dat is heel mooi dat je dat... Uh... Binnen schiet uh, het loslaatproces, gaat van twee kanten natuurlijk. En als familie vrienden niet los kunnen laten, ja, ik, ik zeg het wat streng, maar dat is bijna egoïstisch. Want overlijden is echt lijden. Dat is echt een hele transformatieproces, uniek. En hoe langer dat duurt, hoe zwaarder het wordt. Zit dan het woord, hè, over? Leiden, leiden. Over, ja. het ja. Ja. over het lijden heen. Over het lijden heen. En het, het stuk om dat te kunnen doen is gewoon... Uh, nou ja, neem maar een geboorte. Die gaat ook niet pijn, uh, pijnloos. En als wij vasthouden aan de persoon die wil overlijden. Of die moet overlijden. Dan maken we het dus lastiger voor ze. En het is bijna egoïstisch om te zeggen van... Ja, maar pa of ma, ik kan jou nog niet missen. He, dat, dat, uh, daarmee hou je ze vast. En dan is het moeilijker om, om los te koppelen. En dat is ook als ze eenmaal overleden zijn, door ze als het ware te gunnen dat ze uit het lijden zijn, laat je ze vrij en kunnen ze makkelijker als gids bij jou komen en boodschappen doorgeven of signalen geven, het gaat goed met me. Dus we helpen onszelf en de overledenen door los te koppelen en door ze de vrijheid en het overlijden te gunnen. Want heel vaak heb je daarna heel veel verdriet, hè, als achterblijver. En dan zeg je, ik wou maar dat mijn vader of mijn moeder me een seintje gaf. Maar je zit zo in je verdriet vast, dat je de seintjes niet eens ziet. Omdat je in verdriet, dat is de donkerte, hè, dat is onze hel, euh, daar heb je dat soort dingen niet door. Maar op het moment dat je vrijlaat en de ander iets gunt, dan komt er licht, dan komt er ruimte. En dan is het vanaf de andere kant vele maanden makkelijker om jou te bereiken en seintjes te geven van het gaat goed met me, ik ben er. Dus hier is ook een soort zelfvervullend prophecy. in de zin dat uh, wat je niet wil, dat krijg je. Ja. En wat je wel wil, dat krijg je niet. Ja. Um, is het mogelijk dat uh, familie en vrienden... Uh, mensen bijna... Uh, over, dat, dat ze overlijden, overleden mensen bijna... die... die reis door die tunnel blokkeren, door, door ze maar heel erg hier te houden, doordat ze ontzettend zo verdriet hebben en dat ze ontzettend ja. graag willen dat ze maar ja. hier blijven. Ja. Zodat ze dus die reis niet naar het licht kunnen maken. Precies. Het is eigenlijk een trein die wil gaan rijden mm -hmm. en ze liggen allemaal blokken op de rails. Okay. Ja. Wat trouwens, even voor de helderheid, niet betekent dat je geen verdriet mag hebben. Nee, uiteraard. Dat is dat, wat anders. Dat ja, Dat is verdriet, je dat zegt. prima. Dat, dat is iedereen gegund. Ja. Uh, want de liefde voor iemand maakt ook het verdriet evenwedig. En dat is iedereen gegund. Dat is perfect. Maar als je in het egoïstische stuk zit, van ik kan je nog niet missen, ik wil jou nog niet kwijt, hoe logisch het ook is, besef dat je daarmee mekaar vasthoudt. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan overstijgt liefde alles, hè? Dan kun je loslaten. Dat ja. je, loslaten. Ja, je moet ook bijna echt van iemand houden iemand los te kunnen laten. Dus, ja. Uh, ja. ja. dat is wel grappig. De ultieme liefde is echt dat je iemand het overlijden gunt. Ja. En wat ja. Herman dat zei, het is echt over het lijden heen stappen. Nee, ja. uh... hey, we gaan weer even naar de muziek. Um, Welk nummer hadden we net nou, wat ook To be, uh, wat To be vertaald had Herman? Been, uh, oh ja, als het Is een Hebben. Uh, ja. ja, dat zeiden we net, dat, uh, die Gabriela Song wat we net hebben ge, ge laten draaien, dat, uh, dat is door To be ook uh, vertaald en uh, dat wordt ook gezongen. En To Be, dat is, uh, dat, is uh, dat wordt ook wel uh, Opera Familia genoemd tegenwoordig en ik, uh, ik, ik, ik, ik zie dat ze bij als beide optreden dus soms kun je naar een optreden van To en soms naar Opera Familia. En bij Opera Familia is dan hun dochter uh, misschien maar, ja. erbij. En Opera Familia heeft dus de derde plek uh, bij de laatste Hollands Got Talent uh, ge gewonnen. En ze zijn hier natuurlijk in de studio geweest. Of in ieder geval Paul. Paul is hier geweest. Ja. Zij zou ook komen, maar ze was toen nog te veel geblesseerd. Carla. Je, Carla ja, ja. Door dat ongeluk in uh, Peru. Overigens gaat het weer prima met haar, zie ik. Als ik er zo op de tv zie. Dus dat, ja. uh, dat is heel fijn. Nou, wij gaan even luisteren naar uh, Toby met Anders dan voorheen. En waarom dit nummer? Ik vind het Die zo je kent het? Ja, het is zo'n prachtig nummer. Het, uh, ik vind het zo'n bijna simplistisch beeld van uh, de huidige maatschappij. En uh, hoe zij eigenlijk zien hoe ze het eigenlijk anders zouden willen. En uh, ja, het is eigenlijk een heel simpel verhaal. Maar uh, nou ja, het is een open deur en toch kom je daar zeker niet altijd zomaar zelf op. Dus dat is daarom is een echt mooi nummer. To be met Anders dan voorheen. Zonnen, spookverhalen. Ik wil geen valse luchtprofeten. Geen gif gespoten in mijn eten. Ik wil geen pillen of injectie. Geen facelift of nepirectie. Geen volle mens of goede doelen. Ik wil. So dan voorheen. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Tony Reekhoff en zij is een medium. En uh, we gaan het in dit blok hebben over uh, begeleiding. Dus uh, ja, uh, u heeft gehoord dat uh, je kunt, uh, tenminste wat Toni af en toe... Uh, stervende begeleid. En ik hoop dat u nu een beetje een beeld heeft uh, dat dat ontzettend zinnig uh, kan zijn om uh, zo'n ziel dus veel beter uh, over te uh, laten gaan. En we gaan ook nog even kijken wie Tony is. En want je geeft ook heel veel uh, lezingen en workshops en uh, avonden en weet ik wel. Dus uh, dit is het laatste blok uh, Tony. Dus als je nog iets wil zeggen, moet je het nu doen. Anders, uh, nu mijn kant. anders is het uh, <laughs> te laat. Maar nou, ik wil eerst even naar de begeleiding. Want jij ja. begeleidt uh, mensen. En uh, Probeer nog eens even heel simpel en kort uit te leggen. Wat zijn nou de voordelen als jij bij een stervende wordt geroepen en die stervende gaat begeleiden? En wanneer begint het bijvoorbeeld? Wanneer moeten ze gaan roepen? En nou ja, het hele ja. proces. Ja. Uh, het moment van roepen dat, dat wijzigt. Uh, soms word je lang van tevoren erbij geroepen. Zo van hé, hey, we verwachten eigenlijk wel, maar wij weten nog niet hoe lang. En dan kom je vaak voor een soort voorgesprek. En dat mensen al wel bewust worden van wat kan er allemaal gebeuren. Wat, welke stappen komen we tegen. En zijn dat dan de familie of is dat de stervende zelf die je dan bijvoorbeeld inroept? Dat of, wisselt. Of dat kan dat wisselt. Soms mm -hmm. is het de stervende die mij kent. Omdat hij me in, uh, in mijn praktijk al is geweest. Het kan ook de familie zijn die mij indirect ook weer kent. En zegt van goh kom er eens bij. En uh, soms is één gesprek voldoende. En dan kunnen ze weer een aantal maanden het proces door. Omdat ze ja, weten wat ze te wachten staat. En soms zeggen ze ook alweer van nou kom er maar weer bij. Want dan worden zulke dikke dingen wakker. En in dat wakker worden van stukken. Hè, wat ik net zei, de bewustzijn van hé, dit moet nog opgelost of dat zit er nog. Daar kan ik ontzettend goed bij helpen. Zeker ook als medium. Omdat ik als medium in staat ben... Uh, als de stervende bijvoorbeeld niet meer kan praten, omdat hij aan de zuurstof ligt of wat dan ook. Uh, dan kan ik dat channelen, dat kan ik aanvoelen. En ik mag dus een stem zijn voor degene die niet meer kunnen praten. Hmm. En dat vind ik wel uh, een heel groot cadeau wat ik meebreng bij de stervensbegeleiding. Dus ik begeleid de stervende, maar ik begeleid ook de personen die daarmee te maken hebben, die daar omheen staan. Kun je, kun je bijvoorbeeld, als jij wordt ingehuurd en de mensen hebben nog allerlei vragen en iemand ligt bijvoorbeeld in coma, ja. kunnen ze dan aan jou vragen hoe het bijvoorbeeld met zo'n ziel gaat? Ja. ja. En kunnen ze dan ook via jou communiceren met zo'n ziel? Ja. Kunnen ze bijvoorbeeld ook zeggen van ligt je lekker, moet je misschien je ja. kussen worden opgeschud Absoluut. of wil je misschien naar een andere plek, dat Absoluut. soort hele praktische ja. dingen? Ja, juist die hele praktische dingen. Uh, ik heb een keer iemand meegemaakt die had nog drie dagen te leven en dat ervoer ik ook, meestal ervaar ik niet hoe lang het nog duurt maar wel van, goh, het gaat nu wat sneller maar daar wist ik absoluut zeker goh, nog drie dagen, dus ik vroeg aan haar wat wil je? Ze vroeg om witte rozen een kussentje onder de linkerarm en die ene verpleegster of die niet zulke zware parfum op wilde doen, want daar had zij hinder van binnen haar proces dus dat hebben we zo geregeld en de dochter zei van Tony, ze is zoveel tevreden naar de laatste drie dagen doorgegaan ja, en dat, dat is dat mooi toch... om te zien want ze zagen onrust bij die vrouw en ja, ik mocht dat aangeven en uh, dat, ja, dat is heel dankbaar werk. Dus ik werk vanuit stervenbegeleiding uh, en vanuit mijn stukje ja coaching en mediumschap. Dat is een combinatie. Waarvan ik zeg, ja, ik, ik zeg altijd, ik heb een heel kleurpalet waaruit ik mag kiezen en waarin ik uh, mensen kan ondersteunen. Want dat is prachtig om te doen. Ja. Ja. En dan is het voor mij ook vaak mogelijk om, uh, dat is dan vanuit die Dreamwalker techniek, de overlijden te volgen binnen die levels en ook dan de persoon die overleden is dan inmiddels weer te ondersteunen ook in dat stuk en ja. te helpen in die levels te. Ver... en heb je het dan over puur de reis naar het licht of ja. uh, heb je het dan ook nog over de periode daarna ja, met nee, de periode daarna kan ik er bijna niet bij okay. omdat ze dan in die rustkamers en in die bewustzijnslagen zitten mm -hmm. maar als een persoon eenmaal weer zelfstandig op pad gaat en zegt goh ik wil door de levels heen en ik wil door mijn leven heen gaan reizen dan kan ik weer mee met iemand een periode niet, maar daarna kan het uh, weer wel. Kan, ja. het weer wel. Ja. En dan komt ook de overleden persoon, die komt dan vaak s'nachts, komt zich bij mij melden. Zo van: Tony, ik ben zover. En dan zeg ik: nou, oké. Okay. En dan ben ik ook net een soort wegwijzerspaaltje. Uh, dan, dan reizen we samen mee. En doordat ik de, aard, de aardse trilling heb. Uh, uh, en ze is nog niet bewust zijn van de trillingen daarna. maar nog wel bewust zijn van mijn trilling. kunnen ze dus op mijn trilling meereizen, als het ware. En dan kunnen ze weer in het volgende veld komen. Maar daar is toch uh, zat ondersteuning. Zweverig klinkt dit nu geloof ik. Maar, ja, ik, ja. Ik, ik denk toch Er is toch in die wereld uh, zat ondersteuning. Hebben ze jou toch niet voor nodig? Ja, maar als ze overleden zijn. Dan zie je die ondersteuning niet. niet dat moet jij het Niet iedereen. Uh, kijk, ik werk als medium. Ik kan spirits overleden personen zien. Mm -hmm. Niet iedereen kan dat. Op het moment dat je overleden bent. Dan kun je zien. zover als jouw bewustzijn is. Mm -hmm. En dan kun je nog vaak nog niet de volgende... Ja, Ik ja, denk dat we langs elkaar heen praten. Ik dacht dat jij het, het moment bedoelde dat, dat de mensen al naar het licht door de tunnel zijn geweest en naar het licht zijn geweest en dat we ja. het hebben over die periode daarna. Ja. Maar dan zijn ze toch al door die tunnel en hebben ze toch hun familie en vrienden die overleden zijn al lang ja. ontmoet. Maar in die reis in die tunnel, daarin kan ik ze begeleiden. Ja oké, okay, maar dus niet meer daarna. Dan is het niet meer Want, nodig. Oké, okay, het klonk, ja precies, ja. dat, dat, dat oh, okay. wou ik net zeggen. Ja, dan is het niet meer nodig. Het klonk, het klonk dat je het over de periode daarna had. Ja. Prima. Maar. Dus je, jou, jou, jouw werk houdt op zo'n beetje als ze bij het licht zijn aangekomen. Ja. Dat, uh, ja. Prima. En wat zijn, dan, uh, wat zijn dan de grote voordelen van, van zo'n ziel die uh, gaat overlijden? Je hebt al wat gedaan, maar ja? bedoel je? Nou, Over het algemeen verloopt het uh, hele proces, zowel voor de achterblijvende als voor de ziel zelf, veel, uh, veel ontspannender. En is het dus vele malen makkelijker om in de tunnel terecht te komen en de reis te gaan maken. Ja. En de, uh, kijk, ze kunnen heel verbaasd zijn hè, als ze ineens hun moeder zien staan. Mm -hmm. Weet je? En als ik dan als medium mee kan kijken en kan zien van goh, joh, je moeder staat daar. Dan kan ik ook vaak zeggen van nou wil je naar de toe of wil je niet naar de toe? En wat, wat zou je er willen vragen nog? Of... Dus we kunnen ook echt met jou communiceren ook. Ja, ja. En uh, dat kan natuurlijk zijn dat ze op het moment je, dat ze aan jou een vraag willen stellen, terwijl jij niet op dat moment aan het bed zit. Hoe, nee, dat kan. Hoe, hoe, hoe, hoe ben je dan wel te bereiken? Want je zegt, jongs, dus soms ben je s'nachts te bereiken, maar dan lig je lekker te slapen. Ja, als ze me s'nachts begrijpen, dan is de overleden persoon die in mijn droom verschijnt. Ja. En mijn werk speelt zich normaal gesproken gewoon overdag af. Mm. En uh, dan kom ik gewoon bij de familie thuis. Maar op het moment van overlijden zelf, ja, het is mij wel zo gekomen dat ik om tien uur s'avonds ergens binnenkwam. En pas om drie uur s'nachts wegging. Omdat hmm. toen het overlijden pas daar was. Ja. En dat, dat kan dus gebeuren. En die, uh, nou ja, dat zei dan zo. Hé, hey, we hebben nog uh, één minuutje, twee minuutjes. Ja. Uh, dus ik wou eigenlijk dit stukje maar even afsluiten. Prima. Uh, ik denk dat we een heel mooi integraal beeld hebben gegeven over het leven... Van de, van de overledenen. Hè, van, van helemaal van sterven tot geboorte. Ehm. Um... Ja, en uh, ook nog de hele reis daar naartoe. En hoe, hoe goed het is ook dat je begeleid wordt. En ook zeker dat ze er dat de mensen heel de verstand van hebben van hoe, hoe dat gaat en waar ja. zo'n nou behoefte aan heeft en waar ja. niet. En wat je moet ja, laten en wat je verstand, moet doen. En dat is ook ervaring. En ervaring. Ja goed, ja. maar ja, dat hebben ze natuurlijk niet als dat de eerste keer gebeurt. Ja. Maar het is van goed dat ze die kennis nu hebben. Ja. Wat he, wat moet je laten en wat moet je, wat moet je doen? Ja. Gaan we even naar uh, Tony zelf. Uh, ja, ik weet dat jij uh, avonden geeft, uh, workshops, trainingen, ja. coaching. Uh, ja, roep maar, je hebt nog je hebt, uh, een minuutje. Ik heb een minuut. Nou, ik, uh, ik ben dus werkzaam als, uh, als medium. Uh, en dat betekent dat ik in kan voelen op de energie en daar uh, antwoorden in kan vinden. Zoals ik al vaker heb gezegd, deze uitzending noemt mij mij vaak een wegwijzer. Dus als mensen ook met gewone levensproblemen zitten of met issues, kunnen ze bij mij terecht. En dan probeer ik ze te helpen. Ik ben energetisch werker. Voor de meesten betekent dat reiki of magnetiseren. Ik heb ook een heel groot shamanistisch stuk in Dus ik bekijk het filosofisch heel breed, het leven. En wat ik al zei, ik heb een heel kleurenpalet aan mogelijkheden waarin ik mensen kan ondersteunen. Zowel uh, in het leven als bij het sterven als daarna. En ja, dat, uh, dat vind ik een prachtig verhaal. Dus ik heb een, uh, ik heb een praktijk. En uh, hoe kunnen ze, geef jij nog trainingen of workshops? Ja, er zijn wat trainingen die ik geef, niet al te veel. Uh, ik geef wel avonden, mediumavonden mm -hmm. en consulten thuis één op één. En dat kan, een, uh, soms is één consult voldoende, soms zijn er wat meer. Dus afhankelijk van het proces worden de afspraken uh, ja, ingeboekt. En uh, geef jij uh, avonden in Heemstede, in Zandvoort, hier in de buurt? Landelijk. Landelijk? Ik heb een autootje, heb een lange okay. auto rijd, uh, Hoe kunnen mensen jou bereiken? Uh, mijn website is www.mantar.nl Dus m a n t h a r. Ja, dat nl. is de website. En het telefoonnummer, dat, uh, wat al een aantal keren gevoelde, waarin ik ook beschikbaar ben voor nazorg. Want ik kan me voorstellen dat er veel uh, wakker is geworden. Dat is 06 42 617 945. Zijn we, zijn we er doorheen Ik vond het een ontzettend interessant onderwerp Ik merkte dat ik wel me ontzettend moest concentreren En omdat ik het uh, uh, Ik vond het heel belangrijk Om het goed te volgen En uh, ja het is, niet het is niet Eenvoudig het is een behoorlijk ingewikkeld uh, ja. Verhaal dus nou, ik hoop dat de luisteraars thuis daar toch wat aan hebben gehad. En dat ze het wat begrepen hebben. Um, ja, wij hebben een inspiratiespel. Het 2012 Maya inspiratiespel. En daar zijn een aantal mensen die daar aan meegewerkt hebben. Waaronder onze technicus Rob Spruit. En... Uh, dit spel, dat, uh, dat als je dit gebruikt, dan leer je daar heel veel van over jezelf. En je leert ook heel veel van de Maya-kalender. Dus ik wil je dat bij deze aanbieden. Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik je wat met Shamanism met de Maya's. Dus, uh... Ja. Dankjewel. Ja, 2012 wordt belangrijker dus. Ja, dus ik uh, kwam er net achter dat we al binnen een jaar van 21 december 2012 zitten. Dus het wordt een heel turbulent jaar. Ja. En het grappige is, we kwamen alle drie benen uitgeput die studio in. Omdat er zo, al zo ontzettend veel uh, gebeurd was. Ja. En Rob Spruit is ook uh, thuis. Die, heeft ook, uh, die is ook heel druk. Ja. Dus het is een beetje... Het wordt, ik denk dat het een heel turbulent jaar uh, gaat worden. Dus, uh, nou, Ik zou zeggen, blijf lekker in het hier en nu. Laat het lekker over je heen komen. Probeer het niet te controleren. Probeer het niet vast te houden. Want dat gaat toch niet meer? En besef, het gaat weer voorbij. En het gaat weer voorbij. Maar nou, ik zal wel blij zijn als 2014 is, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Uh, Herman, heel erg bedankt voor ja, de graag gedaan. techniek. Het ging feilloos. Super. Oh, mooi zo. Nou, dankjewel. De volgende uitzending is op zondag 18 december van 7 tot 9 s'avonds. En Herman mag zelf even vertellen wie die heeft uitgenodigd. Dan komt Femke Bloem en zij neemt haar harp weer mee. Dus we krijgen weer live muziek in de studio. En op die dag is zij overdag bij Ananda Nieuwe Tijdswinkel in Haarlem. Om haar nieuwe cd te promoten en te verkopen daar. En s'avonds gaat ze met me mee naar de studio. En dan hebben we dus de nieuwe cd ter beluistering voor de luisteraars. Dan wordt ook de officiële CD uitgenodigd. Dan wordt, ook, ja, dan dat dan wordt uitgereikt. De, ja, maar hij is dus smiddags al te koop bij. Uh, ja, dus dan, dan is het dit niet meer het officiële. Nee, moment. dan zeg ik dat, uh, <laughs> Een beetje de afterparty. Afterparty, ja. Ja. ja. Nou, tot dan wordt deze uitzending op zondag om 7 uur en op woensdag om 8 uur s'avonds herhaald. En ik moet echt zeggen, enorme excuses voor de ontzettend slechte kwaliteit. En we kunnen daar helaas nog niet veel in doen. Ik ben er ontzettend actief in. Maar dat heeft met filters die op het mengpaneel zitten te maken. En elke keer maakt hij dat steeds slechter. Uh, nou ja, ik ben ermee bezig. Ik hoop dat het ook nog eens op wordt gelost. En anders gooien we in ieder geval die uitzending van Moestag er maar uit. Want dat zijn alleen maar herhalingen. Nou, ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren op Uitzending Gemist op onze site inspiratieradio.nl. Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen, waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen? Ga dan nou naar de website www.inspiratieradio.nl en laat uw mailadres achter. Wanneer u iets kwijt wil en ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl. Wanneer u op de hoogte wil blijven van leuke activiteiten in de buurt, kijk dan op onze agenda. En die staat ook op www.inspiratieradio.nl. Heeft u een activiteit te melden op dit gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, mailt u dan naar de agenda.inspiratieradio.nl. Na het nieuws kunt u nog gaan naar de New Age muziek van Peaceful Radio, samengesteld en gepresenteerd door Benno Veuge. Ehm. Um... Zullen we nog één keer je telefoonnummer uh, noemen? Ja. Mijn naam is natuurlijk ook altijd te googlen. Ja. Dubbel F. Rekelhof. Tony Double Rekelhof. F, ja. Uh, mijn telefoonnummer 06 617945. En dat doen we zo vaak, omdat u dan, als u echt zoiets hebt van, nou, ik moet er echt even voor praten, anders kan ik vanavond niet lekker slapen, dan kunt u haar, uh, haar bellen. En dat is gewoon zonder kosten, neem ik aan. Ja, ze we bellen om... mijn mobiele telefoon. Dat is goed, dus uh, ja, precies. Ja, ja, precies. Ja, dat is nazorg. Ja. Nou, ik ben Richard buiten en ik hoop dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waar wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. We gaan nu luisteren naar het gedicht Wat is doodgaan? Nou, dat is ook heel toepasselijk. ...van Bishop Brent uit Engeland... ...en dat is door jou vertaald, Tony... ...en je gaat het nu ook voorlezen. Ja, ik vind het heel prachtig. Wat is doodgaan? Er vaart een schip... ...en ik kijk... ...totdat zij verdwijnt aan de horizon. Iemand aan mijn zijde zegt... ...ze is weg. Weg? Naar waar? Weg uit mijn gezichtsveld, dat is al... Zij is nog steeds als toen ik naar haar keek. De kleiner wordende afmeting, het totaal, het totaal verlies van zicht, is in mij, niet in haar. En precies op het moment dat iemand aan mijn zijde zegt, zij is weg, zijn er anderen die haar zien komen. En andere stemmen roepen verheugd, daar is ze. En dat, dat is doodgaan. En stuur u allemaal fijne dagen en een voorzitter.